Moedige start. Dit is Sjeroen Tjapkema met het NOS Journaal. In het zuiden van de Filipijnen zijn zeker 90 mensen omgekomen... door modderstromen en overstromingen. Tientallen mensen worden vermist. Natuurgeweld is het gevolg van de tropische storm Kaitak, die vorige week over grote delen van het land raasde. Alle slachtoffers vielen op het zuidelijke eiland Mindanao klimaatmaatregelen gaan de burger geld kosten. Vanwege die maatregelen is een huishouden in 2030 per maand tussen de 50 en 60 euro meer kwijt aan de energie dan nu. Het planbureau voor de leefomgeving heeft dat op verzoek van de NOS becijferd. Het bedrag zou iets lager kunnen uitvallen als de politiek ervoor kiest om bedrijven zwaarder te belasten dan nu. Het kabinet heeft als ambitie dat in 2030 de helft minder CO2 wordt uitgestoten. Dat betekent vooral dat steeds meer energie moet worden opgewekt met bijvoorbeeld wind en zon. Mensen die tijdens de jaarwisseling vuurwerk gooien naar agenten of andere hulpverleners... worden vervolgd voor poging tot doodslag, schrijft de AD. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen de politie en het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland. Iedere jaarwisseling worden hulpverleners ergens wel bestookt met vuurwerk... Vooral het illegale vuurwerk, zoals cobra's, wordt gezien als levensgevaarlijk. De stichting Vliegramp MH17 doet een oproep aan mensen... om respect, respectvol om te gaan met stoffelijke resten van de vliegramp. Aanleiding voor de verklaring is een omstreden videojournalist... die 52 botresten heeft laten zien die waren gevonden in de buurt van de rampplek. De stichting vindt het goed dat er niets achterblijft in Oekraïne... maar het stoort de stichting hoe er wordt gesold met menselijke resten. Michael van Gerven heeft vrij eenvoudig de derde ronde van het WK Darts bereikt. In Londen won de titelverdediger met 4-0 van de Engelsman James Wilson. In de derde ronde neemt Van Gerven het op tegen de als 16e geplaatste Gurren Price at Wales. Ook de Nederlander Vincent van der Voort staat in de derde ronde van het WK. Het wereld blijft grotendeels bewolkt. En er valt af en toe wat regen of motregen. Het wordt 9 à 10 graden. Dit was het NOS ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de AMWB.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 wat verdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en meer. Ja, is toch prachtig. Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Toebak Leeft op de radio. Sorry, drukte de bal die knopjes die ik niet moest indrukken. Vandaar. Goed, het is uh, vijf minuten over acht. En is er vandaag hengstebal? Heb ik iets gemist? Nee, uh, toch? Voor zover ik weet het niet. Nee. Maar ze zou vast onderweg zijn. Jawel, het is niet glad. Dus ze zou toch niet ondersteboven moeten kunnen. Maar je weet maar het je niet, weet, he? je, je weet het niet. Weet. Weet het ze niet begint, het begint ook een beetje op leeftijd te komen. Ja. En dan is fietsen niet meer... Nee, dat kan dan toch al een beetje, een beetje tegenvallen. Maar goed, fijn dat u er weer bij bent. Marcus is ook weer van de partij, de jonge, ja. jonge afdeling van vandaag. Uh, nou ja, sowieso voor altijd natuurlijk. Het is de laatste uitzending uh, voor de kerst, hè? Dan ja, toch, uh, toch nog even dan. Uh... Ja, doe nog maar even die kerstgevoelens. Ik was er zo aan gewend. dat Ik denk, oh ja, kerstmuziek. Ik heb er een paar geprogrammeerd hoor. Niet heel veel, maar een paar platen van, uh, over de kerst heb ik wel even op het lijstje gezet. Denk ik denk, dat moet natuurlijk nog. En uh, ik ben benieuwd, wat, wat heb jij zo afgelopen week uh, tot je gekregen? Oeh, een... oh, zoveel uh, dat je het van je... Ja, ja het is uh, weer een overdosing nieuws gehad. Yeah? Dus, uh, nee, ja. Ik ben sowieso altijd een beetje bezig met het Catalonië. Dan uh, gaan ze nou wel afscheiden, niet afscheiden. En uh, heel veel mensen waren er toch ook wel tegen. Het moet één blijven, want dat kan toch wel een financiële strop worden. Want ze moeten alles dubbel gaan opbouwen. En, nou ja, ze hebben wel veel geld in Catalonië, maar hebben ze genoeg geld om echt helemaal zelfstandig te worden, is altijd de vraag. Dus uh, nou, Nu hebben ze natuurlijk gestemd en nu blijkt dus toch dat ze losgeweken willen worden. En dan gaan ze dan vaak de straat op, gaan ze mensen even, uh, even interviewen. Dan krijg je toch hele leuke reacties. Ah, dat zijn nog Kijk, is, het is de Choritos. Deze was er niet zo mee. Deze, deze vind, denk ik niet dat deze uh, uh, toerekeningsvatbaar te verklaren is. Want volgens mij heeft hij gestemd onder alcohol. Uh, ja, volgens mij is echt een heel apart geluid. Ah, er is zo'n choritos. nog Kom je daar nou nog net kijken of zo? Nou goed, maakt niet uit. Het is altijd wel leuk om dat soort mensen even op straat. Uh, Interviewen, en er was, geloof ik, ook een of andere. Uh, een loterij was er. En uh, mensen waren meer bezig met die loterij dan met uh, Catalonië, geloof ik. Nou ja, het is allemaal wel heel belangrijk wat er in de toekomst gaat gebeuren. Nou goed, als het goed is, dus schuift straks nog aan uh, uh, Jolande. Ze is vast onderweg. Uh, goedemorgen, welkom. Ja, goedemorgen. Die komt ook, schuift ook even aan. En verder uh, leuke muziek. En hier en daar een kerstplaatje. Laten we er ook maar even eentje instarten. Waarom ook niet? Jeremy, plaat van alweer de... oh, volgens mij vijf, vijf, zes jaar geleden, geloof ik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 Would you stay with me or would you just play? Prettige kerstdag en gelukkig nieuwjaar. Nee, gelukkig nieuwjaar nog niet. Dat is nog even te vroeg met trokken. Maar goed, het is de uh, toepakleven op de radio. En het was natuurlijk Jeremy and someday I, I'm with you. Oh. Ja, precies, Someday ben ik weer bij jou. Ho, ho, ho, ho, ho. Ja. Merry Christmas. Ho, ho, ho, ho, ho. Goed. Uh, we hebben vandaag ook uh, de vrouw aanwezig. Leuk. Ja zeker. Hoe, hoe is het met, met, het, uh, met uh, de blauwe plek op je hoofd? Ja, nou, het is nou niet weg, hè? Nee. Nee, ik zie het. het heel hardnekkig. Dat is toch voor mij al drie weken dat je er last van hebt, of niet? Ja, het is morgenochtend, is dus vier weken zelfs. Vier weken, zo. Nou, dus hardnekkig. Heb je er al een keer naar nou laten kijken, of niet? Uh, nee, weet je. Dat niet? Ik heb ergens het idee van, als ik laat kijken, dan willen ze misschien wel opereren of zo. Van, nou, we halen oh, die oh, butsen nee. wel uit, we gaan ze effenen. Oh, ja. Volgens mij ben ik er nog verder van huis. Ja, ja dus laat naar kijken. Je denkt, nee, je hebt niet zo lang meer. Ja, ook dat nog. <laughs> Dat ja, kan ook nog, hè? Dat is echt een beetje een mannenkwaaltje wat je hebt dan, hoor. Mannen laten toch bijna iets naar zich kijken. Ik denk van, nee, dat gaat wel zo, hoor, het gaat wel. Mijn opa ook, die had ook iets aan zijn rug. Nee, doe maar niet, hoor, dat gaat wel goed. Op een gegeven moment, ja, ja, had hij toch iets aan zijn rug waar hij. Uh, toch van is is gegaan. Oké, okay, dat ja, was gewoon. Dat uh, was het was uh, finaal. Final. final, Ja, nou ja, nee, goed. Hij voelt gevoel in oh, zijn gast. voeten en zo. Ah, nee, ook allemaal zo al vasthouden, alle kanten. En dan liep je zo door het huis heen. Ja, had hij daar eerder nacht te kijken, dan was het misschien. Uh, Beter afgelopen? Ja, ik nog een paar jaar dus ik kunnen... heb hier, hierdoor geen last met lopen hoor. Op nee. nee, echt niet. Da oh, Daardoor was je niet te laat. Dat niet. Uh, nee, nee. Dus, uh, ik begreep iets met je parkeren <laughs> ja, of zo. Je niet ik heb goed, een auto en uh, toen, had, toen ging ik alweer weg en ik denk, nou, hij staat echt te ver van de stop. Dus toen ben ik weer teruggegaan. Oh, okay, dus ik daar ja. een beetje te pielen. Ja, hou wel. eens even lekker op. Je bent gewoon op de fiets. Nee, ik ben echt met de auto. Ben echt met de auto? Ja, ja, ja. Ik ga met de auto naar uh, Drenthe uh, dit weekend. Hey, oh, het oh, was, het oh. was een grapje hoor. Dat ik zei dat je beter niet meer kon fietsen. Je mag gewoon ja, een fietsstappen. Ja, ja, ik had daar ook inderdaad weer een elleboog... die nog steeds zeer doet. Dat okay. is ook al twee weken geleden. zo dus wat. Ja, ja, ja, het is ook elke week weer spannend. Ik hoop echt zo dat het <laughs> volgend jaar beter gaat worden. Ja, echt. Ja. Dat, dat is wel een goed voornemen. Ja, natuurlijk. dat is echt voornemen. Het Niet meer is, vallen. Uh, Het is de zaterdagmorgen. Uh, oh ja, we hadden het net over... die, ja, die vrolijke en uh, een beetje romantische plaat... van Jeremy, Someday With You. Vandaag in de Kletkant van Nederland. De Telegraaf een groot stuk te lezen. Over allerlei mensen die het geluk weer vinden. En is ook... Uh, Mr. All You Need is Love is erbij natuurlijk. Oh ja, ja, ja. Uh, Weet je Ik, ik kijk nooit, hè? Kijken jullie wel eens? Nee, ik heb het ooit wel eens gezien, maar ik merk toch dat mijn ogen gaan prikken. En ik denk, hé, hey, dat is Omdat je met moet huilen of zo. Ja, zoiets. Oh, je vindt het uh, Ken ik helemaal niet. emotioneel. Ken ik helemaal niet. Oh, oh. Vindt... En jij, Mark, kijk jij? Sorry, wat? Kijk jij naar All You Need is Love? Oh nee, grappig. Nee. Ja, ik, ik dus ook niet, hè? Dus, uh, ja, ik ja, ik heb ik toch wel ik... iets uh, een beetje gedaan. Ah nee, te veel dat vind ik zo'n. Ja, ze ja. Komen, ja. Komen, Het is allemaal ja. zo sentimenteel. Ja? Maar gisteren waren, we, waren ze op tv aan het vragen: van wat kijken jullie? op? Het, iedere keer komen dezelfde films. Home Alone. Het, ja, ja, ja. Uh, nou, nog wat specifieke films. Maar toch, iedereen heeft over All You Need is Love en Home Alone. En dan denk ik: van nou, ik kijk daar nooit naar. Ik heb hem één keer gezien en dat vind ik ook wel saai, die film. Home Alone. Ja, ik heb, ja want je wil een soort zweertje dus, creëren. Ja, dat en is het, vaak doe je dat weer met, met bekende dingen. Weet je. Ja, nou, ja, daar krijg je hard. het gevoel bij. Zet die dan maar op. Nou, ik heb het wel een beetje met dat filmpje van Disney. Van, van dat leuke. Uh, de, de, dat Bambi op het ijs. Die, die vond ik oh, ja. wel heel schattig. Oh ja, dat heeft het En wel dat, een daar heb ik wel een beetje een kerstgevoel bij. Maar ja. voor de rest, uh, nee. nee. Ja, ik, ik, af en toe vind ik het wel een gemis. Ik denk, ik heb het niet echt, nee. Waar moet ik het eigenlijk gaan zoeken? Ik bedoel, zo'n kerstgevoel. Ja, maar de kerstboom krijg je dan een beetje... Maar, maar ja, dat is best nog wel... Open haard, dacht ik dan. Ja, ja, dan ja moet ik open dan, haard heb ik ook wel ja, een beetje gevoel Ja, precies. Ik, misschien moet ik een open haard... Uh, zo'n ja, nep open wij, haard. we iemand Ja, maar zo'n nep de open, haard, open haard, haard, haard werkt ook weer niet. Nee? Nee, ja, dan heb je, je zo'n zo plastic vuurtje. <lacht> dan zit je een straalkogatje erachter of zo. Nee, weet je waar je het gevoel echt wel van krijgt, denk nee? ik? Nee? Dat er is zo'n Engelse man, of, of een Amerikaan, die dat altijd doet. En die gaat rond de kerst... Had hij zelf verkleed als kerstman. En dan deelt hij gewoon briefjes van vijf ja, 100 dollar door. uit. Ja, die sla ja, echt door, door. En dan de... krijg je wel een echt kerstgevoel van, ja. denk ik. Ja, en een beginnen. En een lege portemonnee. Ja, ja precies. Ja, het is natuurlijk wel geweldig om geld uit te delen. Ik ken ook iemand in die, die nodig gewoon mensen willekeurig uit. Van, uh, wil je alleen? Kom bij mij. Ik maak een kerstdiner ja en denk van nou dat, dat is wel het echte kerstgevoel van dat is wel uh, er waar. zijn voor elkaar Weet je, je moet eigenlijk even iets aangaan wat eigenlijk niet wat dan niet helemaal denk van dat is leuk maar het kan misschien leuk worden Weet je ja. dat je er echt aan moet werken ja dat is het waar. ja je moet iets gaan doen wat buiten je Out je buiten Out of je comfortzone en, is en probeer iemand anders Blij te maken met de kerst. Ja, dat is, dus, uh, dat is uh, geven eigenlijk meer. Ja, geven is ook fijner dan, dan nemen, dan absoluut. Innemen hoeft helemaal niet, want daar heb je later zoveel spijt van. Ja, dat is zeker waar. Dat heb je echt uh, goed. Nou, straks nog meer wetenswaarders. Ze... We? We? Wat? Ik heb het opgeschreven. Ik weet niet wat ik daarmee bedoel. Nou, dan komen we straks al achter wat daar precies stond. Straks onder andere de Zandvoortse bericht. En het ook weer een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er dan? Ja, dat heb ik nog net goed opgeschreven. Het is kwart over acht. Uh, Fallout Boy hebben een nieuwe CD en dit is daarop te vinden: The Last of the Real Ones. Toebak leeft, Toebak leeft. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Can you hear the bells coming around the bend? It comes all darkest and Christmas is here. Bells coming around The bend It comes the darkest And Christmas is here And the ice burns up Nou, nou, nou. en Ja, Toebak leeft op de radio en uh, Everybody Likes Christmas. Ik weet niet of ze van mij mogen spreken. Ik bedoel, uh, houd even voor jezelf niet iedereen houdt van Christmas. Maar goed, Wombats is natuurlijk een leuk diertje, maar er ook een band komt uit Amerika vandaan. En spelen binnenkort hier in Nederland, Hoewel je moet nog even geduld hebben, 5 april spelers. En ze hebben ook een nieuw album uit. Dit was namelijk alweer een oud, oud kerstplaatje. Dat heet uh, uh, uh, uh, Knife Lemon to a Fight, zoiets. Nou goed. Dus uh, het is altijd wel uh, opbeurende muziek en het begon allemaal voor hun natuurlijk met uh, Let's Dance to Joy the Vision. En He? toen Joy The Vision? Joy The Vision. En Joy Division oh. was een band in uh, de jaren 70. Die hebben toen op beneden in de Oceaan... concert gegeven voor vissen. Joy Division. Echt? Je weet niet wie Joy The is? Oh, The Vision. The Vision. Joy Division. weet je niet wie oh. Joy Division is? Nee, nee, spijt me. Ja. Oké. Okay. Nou, goed. Dat kan gebeuren. Nee, dat kan eigenlijk niet. Dat kan eigenlijk Joy Division is een band in de jaren 70. En die had uiteindelijk... Uh, Curtis, uh, die is uh, uh, uiteindelijk al uit het leven gestapt. Te veel pillen. Maar die hebben wel hele gave muziek afgeleverd. En dat heeft heel veel mensen geïnspireerd om zelf hun muziek te maken. Okay. En onder andere ook de Womets. Maar goed, loopt tegen half negen. En uh, we kunnen onder andere melden uh, dat er heel veel mensen eigenlijk positief waren... over het feit dat uh, Julio Poch natuurlijk vrij werd gelaten. Na acht jaar heeft hij natuurlijk in Argentinië in de gevangenis gezeten. Ja? En Nederland vond goed dat ze het uit moesten zoeken. Nederland is lekker schijnheilig bezig geweest. Op de laatste vlucht, voordat hij met pensioen ging, werd lekker opgepakt. Dat had Nederland dan meegewerkt. En niet in Nederland, maar met buitenland werd hij opgepakt. Uiteindelijk is hij dus vrijgesproken. Helemaal geen bewijs gevonden voor het feit dat hij die, die mensen uit het vliegtuig heeft laten duwen. Uh, die dodenvluchten boven het oceaan. En nu heel veel mensen hebben een kerstkaart gestuurd. Ook waar? Ja, Ger Gerard Knoops, zeg maar, zijn advocaat. We hebben ook heel veel steunbetuigingen. betuigd. gezegd: nou, hartstikke goed bezig geweest. En uh, ja, het is nog ook wel triest. Als het totaal geen bewijzen zijn. En dat je uiteindelijk moet eigenlijk aantonen dat je het niet gedaan hebt. Dat is een omgedraaide wereld. Want daar was je mee bezig. Om aan te tonen dat hij het niet gedaan had. In plaats van dat zij aantonen waren dat hij het wel gedaan had. En dus dat is nu eh, rechtgezet. Ik ben wel benieuwd of hij straks met een, een schadekleen komt. richting eh, de Nederlandse staat, natuurlijk. Dat zou natuurlijk ja. wel bizar zijn. Ja, hij zou stappen zetten richting, eh, inderdaad, ja. richting de staat. Ja. ja. Dus uh, het, het is misschien ook wel logisch om het een keer te doen: dat Nederland uh, gewoon even nadenkt voordat ze dit soort stappen neemt. Eerst onder, zelf onderzoek doen of zo. Maar goed, ik zie dat je echt helemaal in kerststemming bent. Ja, ik heb dus toch even die Bambi film. Die kwam ik dus laatst tegen. Ja. En die is toch wel heel erg leuk. Dus dat die moet dat, je gewoon even kijken. Uit welk jaar is het? Nou, ik denk wel echt... Uh, ik denk uit misschien wel 1960 of zo. 1960. Maar die is wel heel schattig man, met dat Bambietje. Die dan door de sneeuw uh, van... Oh. Ja. En je hoort <laughs> ook zo'n heel schattig muziekje erbij. 1960, gokje? Ja. 19, 1947. Dat Bambi filmpje. Ja, ja. Bambi. Het is hier toch prachtig gemaakt dan ook. He? Ja, hij was de tijd ver vooruit, hè? Ja. Ik paste alleen in die documentaire te kijken van Walt. Ja, niet van Breaking Bad, dat is een andere Walt, maar Walt Disney. En ja. Uh, uh, dat, ja, dat was gewoon, die man was elke keer weer op het zoek. Hoe kan ik het zo natuurgetrouw uh, vormgeven? En dat had hij met Bambi echt helemaal gedaan. Helemaal gedaan. Want dan, ja. Zeker als komt die Bambi, die komt dan straks dat konijntje tegen. En dan, kom op, we gaan! Ja, ja. Leuk! Het weet, weet je, dat is staat te schaatsen. Want vroeger waren de tekenfilmpjes eigenlijk alleen maar om, om, om te lachen, weet je? Je voelde niks bij die tekenfilmpjes. Nee, maar want ze had altijd pijn of ze werd altijd gemishandeld. En bij Bambi heb je echt de, de, heb je een band mee. Moet we nu even het geluid aanzetten? Dan nou, moet we eerst het geluid aanzetten. Nou, laten we dat dan even okay. doen. Nou. Dus die muziek is ook zo heerlijk van vroeger, ja. weet je wel. Die herken je al gelijk. Ja, en dan, dan zie je, je zo'n konijntje heel... Kom op, Bambi! Ja, over het ijs heen glijden. En dan moet Bammy het ijs op en nou dat gaat natuurlijk fout. Dat gaat dood, geloof ik. Hè? We vriest en zo. En, uh, dan komt de jager die schiet hem neer. Maak ik het heel dramatisch nu? Nee. Maak het, dit, dit is gewoon een leuk filmpje, je moet je even van genieten. Ja? Blijf je het nu even. Hè? Ja, zo. Ja, nou ja, het is even leuk. Ja. Ik zou zeggen: kijk even op, het, op, het, op onze to uh, Facebookpagina. Ja, Toe wat leeft. En dan zie kan je het filmpje nog even gezellig wat terugkijken. Ja, ik, ja, ik, heb, ik heb er een toepasselijk berichtje bij, want de Raad van State heeft woensdag in de uitspraak bepaald dat de provincie Noord-Holland en Zuid-Holland oh. juist hebben gehandeld door de jachtvergunning af te geven om de damhertelpopulatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen in toom te houden, ja, oftewel de jacht is toegestaan. Legaal is-ie, ja, erg hè? En waar kan ik, zeg maar, wat, kan ik een vergunning nog kopen, kan dat? En bij welke dagen mag ik schieten? Nou. Ja, weet ik niet. Het ah, is ja. dus met deze dag je... wel het spannend, zoals het zo donker is. Het lijkt me zijn... En probeer wel even te kijken of het geen mens is, per ongeluk, op wie je richt. Nee, het zijn echt grote, kolossale beesten. Dus je kan nou, je niet Ze zijn niet zo enorm groot, hoor. Nee? Ik heb ook van de week ook, uh, zag ik gewoon op een gegeven moment ook weer een telletje lopen. En het is gewoon zo grappig. Maar het is ook wel weer een beetje zielig, want ze zijn hartstikke tam. Ja? En nee, nee. Uh, dat is gewoon eigenlijk een, een, een, geen eerlijke strijd. Ja. Je, je loopt er naartoe. Het is ook denk, wel leuk als ze nog een beetje wegrijden. Misschien, misschien, we, misschien moeten we instellen dat je tegenwoordig um, die beesten moet taseren. Ja. Oh ja dat dat, dat je al. niet met een... Uh, nee, dat zou ik nog wel aardig idee kunnen zijn. Ja, of gewoon zijn. met zo'n uh, pistool met verdoving. Of zo'n blaaspijp met zo'n pijltje met verdoving. Ja, en dan, ja, ik, ik dan? dan, dan breng je ze gewoon weg. En dan uh, breng je ze gewoon... Uh, hier ja. komt het wel anders, ergens op de hei, maar ja, dan gaan ze daar weer de boelkaas vreten. Ja. Ja, teaser is wel een idee, maar het, het lijkt me zo uh, heftig, weet je? eerst is dan beest dan en dan schiet je het neer, en dan ligt het daar. Wat de fuck? En moet, dat, noem, ja, waarom moet ik met een stuk. Uh... Ja, nou, of, ja, is lekker hoor. Dat kan je ja. lekker eten. Ja, dat kan of. ik wel, dat kan me wel voorstellen, maar dat lijkt me nog aardig klussend, met allemaal uh, stukken ja. snijden, voordat je weet. Is het al bedorven, dat vlees. Maar nou, wat, wat, wat denk je van zo'n beest meeslepen? Ja. ja. Ja, hier. Gooi hem ergens tussen de bomen. Het nee. ook niet helemaal. Nou. Nou ja, zielig. Goed, ze hebben een nieuwe CD uit. Ik heb het ook over The Empire of the Sun. Het is melodramatisch. Ik vind het leuk. De nieuwe serie heet Way to Go. Het singel van Empire of the Zand is uh, mooi en de, de stem is wat minder dramatisch dan normaal. Daar zijn we altijd uh, wel gewend van. Maar goed, het is dus even tijd voor de Zandvoortsbericht. Het is 1 over half 9. Het is nog donker in Zandvoorts. Blijf lekker in je bed liggen. We vertellen wat er allemaal speelde. Onder grote belangstelling heeft de wethouder Geert, uh, Tonen. Gert Tonen het Zandvoort Museum symbolisch overgedragen aan de nieuwe stichting Zandvoorts Museum. De handtekening van het bestuur en wethouders zijn uh, uh, in het, over, het overdrachtsdocument gezet. En ze gaan nu op hun eigen benen staan. En uh, ze zijn zeer gedreven. Hij is ervan overtuigd dat ze het allemaal gaan redden. En dat ze ja, een, een leuk uh, assortiment wilde ik neerzetten. Maar uh, nou, nee, het is ieder geval een leuk aanbod hebben. En dat we gaan kijken wat er allemaal uh, ja, uh, komt te, te, te hangen en te staan. Dus uh, we zullen het zien. Wat uh, is er nog meer te spelen? Wat speelt er nog meer in de zon? Ja, de 23-jarige Gino T. uit IJmuiden... Ja? is afgelopen dinsdag veroordeeld tot drie jaar cel en TBS. Met dwangverpleging. De rechtbank in Haarlem achter bewezen dat de IJmuidenaar... voor problemen op het spoor heeft gezorgd... door in de toiletten oh, van de ja. treinen papieren zakdoekjes... en eh, handdoekjes ja. in de brand te steken. Dat weet ik nog wel dat bericht. Hij is veroordeeld voor vijf brandstichtingen in treinen... tussen, wow. de, tussen december 2016 en april van dit jaar. Ja. Hij sloeg onder meer ook toe op het NS-station in Zandvoort. Er had ook nog een actiefoto bij. Oeh. Ja. Die gewoon een trein met het rook eruit. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dit is goed dat hij opgepakt is. Ja, precies. Ja. Uh, TBS is best wel, best wel... Dit is wel heftig, ja. Dat oh. de, drie jaar cel en TBS, hè? Ja, uh, precies. Nou, hij zal het leren. Nooit meer doen, hè? Precies. Dat moeten <lacht> we leren. Maar. Nooit <lacht> meer doen, Nor Marcus. Mee te doen. Uh, ja, aan de gemeenteraadsverkiezingen uh, van 21 maart aanstaande zullen in Zandvoort uh, naar verwachting uh, een behoorlijk aantal partijen deelnemen. Uh, buiten de partijen die nu al uh, in de raad uh, vertegenwoordigd zijn... zou in ieder geval uh, Amsterdam aan zee... De partij van Wim Peters en uh, GroenLinks uh, allemaal mee doen. En uh, ja, later is ook bekend geworden dat PVV ook meedoet uh, in deze gemeente. Dus uh, ja, wordt een drukke uh, gemeenteraadsverkiezing. Amsterdam aan zee. Amsterdam aan zee, ja. Het ja. is wel leuk, goed bedoeld natuurlijk om meteen groot uh, iets te maken. Goed voor de to to toeristen, maar... Uh... Je moet ook wel met je eigen dienst blijven, toch? Iets? Ik twijfel een beetje in dit bericht of nou de partij van Wim Peters... Is dat Amsterdam en Zee? Of is dat een aparte partij, de partij van Wim Peters? Ik denk een aparte. Ja, ik denk het ook. Oké. Okay. Wim Peters is ook wel bekend van de radio Peters vroeger... achter in de, in de Haltestraat. Oké. Okay. Dat was wel actief en uh, ja, het was ook wel een, een leuke winkel toen. Er, er zitten nu de drie aapjes zitten daar nu. Oké. Okay. Nou goed, mede door, door uh, bereidwillig en medewerking van een groot aantal vrijwilligers... is de kerstpakkettenactie van Elle Kuipers een groot succes geworden. Maar liefst 43 kerstpakketten heeft ze rondgebracht in Zandvoort en Haarlem. naar senioren die er hard aan uh, toe waren. Ja, dat is wel wat extra. En uh, ze moet echt heel veel mensen gewoon bedanken. Onder andere de Marielle en uh, Kelly uh, Granitia... Kran, die Daar heb ik het dit uit moeten spreken. Maar goed, zij hebben in de Haltestraat heel veel. Uh, noem je dat? Uh, uh, spullen. In, in, uh, ingenomen om uiteindelijk die pakketten weer samen te voegen. Ingenomen? ingenomen. Dus het is gewoon echt. Uh, en niet inleveren jij? Nee, dat mensen daar spullen uh -huh. toe konden brengen om uiteindelijk die kerstpakketten. ingezameld. Om ingezameld. Ja. Uh, um, die kerstpakketten te kunnen samenstellen. En 40 kratjes mandarijnen komt bij de Groentelman vandaan uh, uit Heemstede. Dat is ook wel heel mooi. En verschillende ja. mensen hebben allerlei spullen gegeven. waardoor deze mensen die het een beetje zwaar hebben met de kerst. hierdoor krijg je dus een kerstgevoel. Die krijgen een kerstgevoel. Ja. Want ik kan hier aansluiten dat ook leerlingen van de School ook kerstpakketten hebben uitgedeeld in het Huis in de Duinen en de Dat oh ja. Doen ze elk jaar. Er, ja, was een stichting, de Riki Stichting... en daarmee lieten ze dus de ouderen en medemens weten dat er aan hen gedacht werd. Ja, ze moeten een zetje krijgen van de school... Ja. maar dan zegt ze wel, we hebben wel aan jullie gedacht. Al is het maar voor een leuk fotomomentje... En niet zo een Niet zo negatief. Tijd. Niet zo ja. negatief. Nou, ik er staat geloof... een leuke foto bij. Ja, zeker weten. Je moet gewoon kinderen af en toe een beetje dwingen om met oude mensen om te gaan. Ja, oh zeker. Maar ik denk dat het wel een tijd komt dat dat veel beter gaat worden. Ja, dat er ook meer ruimte is. Ik weet uiteindelijk... ook wel dat, dat, dat bejaardenhuis, dat zit ook vlakbij uh, Pippeloentje. En die had op een gegeven moment ook zo dat er één keer in de maand of zo was er een ochtend. En dan kwamen de, de oudjes kwamen bij die kleintjes. En die, die vonden het heerlijk om dan met zo'n klein uh, babytje lekker uh, te zitten en... Uh, nou ja, daardoor hadden ze gewoon een gezellig koffiemoment met z'n allen. Ja, je hebt het echt over heel kleintjes nu. Ja, maar ook ja, ja, op, op kinderdagverblijven van 0 tot 4 jaar. Precies, zodra die kinderen gaan praten, moet je ze bij die uitjes weghalen. Waarom? Zoiets. Waarom? dat nou, vind ik niet. Kunnen ze misschien nare dingen zeggen of zo. Ja, veel gemeesten dragen ook allebei een luiertje en zo. Dus, uh... Oké. Okay. Ik weet toch altijd weer een draai aan te geven... <laughs> dat ik denk, ik weet niet of er mensen daarop zitten wachten... Op die opmerking. Oh, sorry. Maar goed, nee, goed. ja, het is waar. Maar kerstgevoelens samen zijn. Het te, tempoverschil is gewoon tempo. Oudjes zijn gewoon in tempo omlaag gegaan... en ja, jongeren willen snel, snel, snel ja. en oppervlakkig. Dat ligt gewoon mijlen ver uit elkaar vandaan. En toch, ze, de echt, ze kunnen heel veel leren van die oudjes. Maar goed, het is niet ja. altijd even makkelijk. Goed, tot zover de Berichten. En dan zullen wij nu weer eens een mooi plaatje op de radio slingeren... Hier vanuit het Zweevallag uh, Zonvoert zie je 24 uur bedacht, dag, 7 dagen naar week. Spreek voor zich, hè. dat was vroeger wel af. Ashes en Diamonds zie een griff.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 I smell of you, you smell of me. Goed, wat ze samen gedaan hebben. Ik wil het even niet weten. Joh, gat van Darry, zeg. Ashes and Diamonds, Zion Griff... Het is een leuk plaatje En het doet het, Als je hem zo even beluistert en bekijkt... denk je, hey, David Bowie? Dave Bowie is in jonge jaren. Nou, goed, David Bowie is doodgaan, dus hij kan ze al de plaats innemen. Maar goed, dit is een van zijn weinige platen die hij als hit heeft gehad. Deze zien. Maar het kan allemaal wel gaan gebeuren, natuurlijk. Het is de zaterdagmorgen en uh, ja, Piet Hoekstra is momenteel wel erg in het nieuws natuurlijk. Hij zei, uh, twee jaar geleden zei hij dit. islamische is nu een punt waar ze Europa in Europe into chaos. Chaos in de the Netherlands, There are cars uh, being burned. There are politicians that are being burned. Hij zei echt heftige dingen gewoon dat er mensen in brand worden gezet, de auto's branden af, allemaal in, in Nederland. Nee, Islam, hij... nemen, neemt, Islam neemt het over. Dat was een beetje zijn uh, strekking. En uh, hij wordt natuurlijk nieuwe, de nieuwe ambassadeur van, uh, van Amerika in Nederland. Dus uh, op zichzelf hadden wij zo'n... Wat heb je voor rare dingen gezegd over Nederland? Nu kom je hier naartoe. Dus uh, die uh, verslaggever van de NOS die ging naar hem toe. En die, en die vroeg van, uh, wat, wat zei je toen? Klopte dat wel? Ik zei dat niet. Dat is eigenlijk een incorrect statement. Okay. Um, yeah. Yeah, we would call het fake news. Oké, okay, dus dat okay. heb je niet gezegd. Nou, iedereen heeft het echt duizendmalen op de televisie laten horen. Dus je hebt het wel gezegd. Dus ik ben benieuwd hoe je zich hier uitlult. En Rutte zei er gisteren over. Nou, ik ben wel nieuwsgierig naar de man. Het is natuurlijk sowieso wel interessant dat het echt een oorspronkelijke Nederlander is. Die naar Amerika is gaan wonen. In een plaatsje Holland. <vie Sergio'm there. T _s> niet ver, ja, yeah. je moet, moet wel een beetje bij je roet blijven. Maar dan is het daar gewoon. <isson Casey> en uiteindelijk komt hij dan hier naartoe en is hij dus eh, de, de, de, de ambassadeur voor, voor, voor, uh, voor Amerika in Nederland. Ik vind het wel grappig. Maar gang. hij bedoelde niet dat mensen letterlijk werden afgebrand, gewoon mensen werden gebeurnd. Ja, <ettes> nou goed, zo klinkt het niet. Het klinkt wel heel dramatisch. Over het, het was no-go zone, weet je wel. Dat was echt de zone waar je gewoon niet naartoe moest gaan, want het was levensgevaarlijk. Nou, lekker overdrijven. En toen was hij geloof ik aangeschoven bij een of andere commit uh, ja, die uh, tegen het islam was. Extreem tegen is islam. Zoiets was het. Nou. Dus oh, we zullen okay. zien wat voor narigheid we nou weer binnen laten. Ik, uh, ja, liever niet. Hij zal wel grote vriend worden van, uh, van Geert, denk ik dan. Ja, waarschijnlijk wel, Daar heb wel, je wel kans ja. van, toch? Uh. Goed, wat hebben we nog meer te melden? Ik heb hier uh, een 23-jarige Dordrechtenaar. Die heeft zoveel spijt van zijn betrokkenheid bij twee overvallen een aantal jaar geleden... Yeah. dat hij gewoon niet meer kon slapen. En hij heeft ze deze week alsnog bij de politie gemeld. Kijk, dat okay. is mooi. Het yep. was een overval in 2011... in een park aan de burgemeester Jaslijn in Dordrecht. Het was gewoon alleen maar telefoon en portemonnee... en een beroving in Al van der Rijn. En uh, ja, hij is aangehouden. En uh, dat, dat geldt trouwens ook... over een meisje in de Hendrik Ido Achterwo. Ambacht, die had ook spijt. En die heeft er ook, zelf ook aangegeven. Ik denk toch dat deze tijd van het jaar dat ja, mensen ja. uh, een schone lij willen hebben. Een schoon schip willen maken. Dus ik, ik ga, ik ga gewoon echt helemaal onschuldig weer het nieuwe jaar in. Vers, en we gaan uh, een beter leven houden. Ik wil het nog wel even stimuleren. Ja. Vers, maak je geweten schoon. Ja. En steek je hand uit en maak contact met je medemens. Ja, maar het is ook naar als je weet gewoon dat jij iemand heeft beroofd en dat, die, dat je weet dat die persoon zelf dan een, uh, last heeft van een uh, posttraumatisch uh, stresssyndroom, dat die continu wakker wordt van schrik omdat jij ja, je, die beroofd hebt. Moet je moet heb, moet zo. je voorstellen, je staat tegen de hele, tijd, de hele tijd de bedel op straat. Je krijgt gewoon echt geen, helemaal geen rode rotzend. Dan ben je toch zat en denk je, kom op met het geld. Dan ga ik het wel halen ook. Ja, je mens moet toch wat verdienen. Dat, ja, dat, dat het, heb ik wel eens gehoord. Ik, ik, heb het toch, ik heb het toch recht op. Ik moet toch ook verdienen. Ja, ik heb het toch recht op. Ik heb ja. ook respect nodig. Nou ja, zo verder. Goed, Marcus, we zien je de hele tijd te lezen, Joop. We ja, echt de hele tijd te lezen. Ja, ik zit van alles te lezen. Ja. Allemaal interessante dingen. Maar ja. het woord van het jaar is weer bekend. Oh. oh. Wat was het ook alweer? Ik heb het wel gehoord, maar ik ben het vergeten. Vertel het nog eens een keer. Het woord van uh, 2017 is app-ongeluk. App-ongeluk? Ja, oh, dus niet per ongeluk, maar app-ongeluk. App-ongeluk. Ja. Okay. En uh, ja, dat uh, todistom, uh... Is, uh, is een ongeluk waarbij uh, uh, je ja, een ongeluk veroorzaakt... omdat je op je telefoon zit te kijken tijdens oh, de auto op die manier. Oké, okay, ik dacht bij mezelf dat ik gewoon eh, zeg maar tegen een collega eh, iets vertelde. Wat ik eigenlijk tegen mijn vrouw moest zeggen, of andersom. Ja, dat en ik de denk ook en... dat je een woord pakt en je doet gaat door. Maar hij, hij pakt gewoon een woord uit het rijtje beneden. Nee, dat is nee, niet wat jij is, bedoelde. Uh, dat is ook zo gênant af. En toe. Ja, dat is ook gênant, Ja, Het maar... is echt het, uh, het ongeluk. Uh, ja, een app-ongeluk. Oké, okay, ja. een, een app-ongeluk. -app app -app. Oké. Okay. Um, ja, andere woorden die ook meededen waren. Ja, het, is ook, het is ook wel dubbel natuurlijk, want er zijn natuurlijk wel wat berichten in de media gekomen van mensen die echt dood zijn gereden door mensen die aan het appen waren. Weet oh, en natuurlijk, ja, ja. Het, is, het, is, het, is, het is. Toevallig, is wel... toevallig uh, sprak ik van de week uh, sprak ik iemand die. Uh, die had een oud ongeluk gehad. Die was. Uh, zo in zijn hoofd uh, druk. Yeah. Dat hij niet helemaal op aan het letten was. En voor hem stond het uh, oh, ja En die klapte ja. met, uh, met 90 km per Wat uur uh, hier, op de auto voor hem. Okay. En, en werd echt de door Nee, dat, dat niet. Uh, wonderbaarlijk genoeg stapten ze ook alle twee gewoon uit de auto. 90 km per ja, uur? Ja, dat is was echt uh, wel alle airbags en, en drama. Yeah. En de man die uit de auto voor, die, die stapte heel boos uit die auto. Nou, logisch yeah, op zich. Uh, en die deed dus de deur open. En ja? het eerste wat die man zei was... Zat je op je telefoon te kijken? Ja, logisch. En, dat, en wat was er dus gebeurd? Die man, die had een, twee weken daarvoor... Ja was er iemand achterop hem geklapt... Ja. Met door het telefoon. doordat diegene op zijn telefoon zit te kijken. Dus die is in twee weken tijd... Twee keer zijn auto tota Is gewoon twee keer zijn auto Net auto's auto's oh, oh, erg. ja los ja, gereden. Ja, ja, ja. Maar er is ook zo'n filmpje... en dan zie je ook van dat gebeurt er als mensen... Uh, appen en, en, en lopen en doen. En dan zie je iemand heel leuk in het water vallen... en dan zie je iemand tegen een lantaarn aanlopen. Hartstikke leuk en op de fiets. Maar dan zie je dan uiteindelijk dus met een meisje in de auto zit appen en die dan een camera blijkbaar aan had. En dan zie je gewoon hoe die hele auto... Uh, uh, ja, over de kop gaat en uh, dat het meisje dus echt dood is gewoon daarna. Wat ik een hele goede dat... vond was, op een gegeven moment hoorde ik die op de radio, was iemand die het er ook over had van het is gewoon debiel. Uh, je zit op je telefoon te kijken. Nou, mensen hebben hem heel vaak in hun schoot liggen, want ja, ja, dan bizar, ziet de politie ja. het niet ofzo. Ik, ja. ik weet het niet, want ja. je, je, ze kijken naar beneden, hele, hele kopblauw, maar goed. Um, dan zitten ze op hun dan zit je op zo'n telefoon te kijken. Zit je? 5, 6 seconden zit je zo op een telefoon te kijken. Ja. Moet je dus in je auto, op de snelweg... Zes seconden, zeg maar, je zes ogen seconden seconden dicht doen. doen? Dicht doen ja. Je ogen dicht doen en tot 26 tellen. Ja, dat gaat... Dat. Nou, dat vind je doodeng. Ja. Maar op je telefoon kijken, geen probleem, Ja, joh. maar het is toch raar dat er geen app voor is... dat je gewoon niet even op je telefoon kan kijken... dat er, in, dat er even opgelet wordt. Dat, zeg maar, dat je eigenlijk de telefoon op je dashboard neerlegt... en dat je zeg maar vooruit de boel in de gaten houdt... en dat je gewoon even gerustig op je telefoon je apps kan afwerken. Hoe moeilijk kan het zijn? Ja. Kom op met zo'n app. Maar ik vind zelfs ook al... Van dat, ook al hangt je telefoon daar of, of een... een uh, je tom-tom met de route ja? en eigenlijk is dat ook wel behoorlijk afleiding. Ook afleiding. En is ook Gewoon praten met yeah. elkaar dat je, yeah. uh, ja. want dan kijk je mensen aan. En eigenlijk is dat je moet echt gewoon Kinderen heel goed op de in je hoofd houden van, ja. Die ja. moeten eigenlijk in een afgesloten ruimte, dus. eigenlijk in de kofferbak, in een bench, zo bench zakken, in. Ja. op de achterbank moeten zitten. Maar zetten. eigenlijk weet je, ik heb nu een hond. Nee. Nee, die gaat ook Dat Dus ook afleidend. Ja. is ook gevaarlijk. Ja. ik vind sowieso ja. echt dat hele overleiden. radio. radio. Dood, uh, ja, levensgevaarlijk echt echt, echt enige wat ja, dat je een sender zoekt en zo ja, ja het echt, enige wat zou helpen is zoals als die ja, dit zal wel de oplossing zijn. Als je gewoon niet start, dat zal echt heel fijn zijn. Als je, zijn. Al, als je ja, een signaal wordt, ja. ja. Als je het ja, gewoon je... niet doet. Nog even, en we kunnen autonoom rijden, zijn al deze problemen. Ja, maar het is ook wel weer flauw, inderdaad, dat medepassagiers die dus niet rijden, die kunnen dan ook niet op hun telefoon. Als je zorgt dat uh, het signaal uit. Ja, uitstaken. dat vind ik echt zo gênant. Dan zit je naast iemand en dan moet je met iemand gaan praten. Want dat vind ik echt, denk ik, ja, we gaan het over ja. hebben, joh. Ik, ik, ik heb, ja, maar ik dat heb is mijn spel goed Maar dat is gevaarlijk, want diegene die zit nu op zijn telefoon. Ja? Maar anders gaat hij met jou communiceren. Ja, dat is en dan ben je bedoeling. afgeleid ja. tijdens het ouderdrijf. Ja, precies. En het is ook niet de ja. bedoeling dat je zeg maar met elkaar gaat praten. Want je hebt eigenlijk via internet heb je natuurlijk contactgroepen. En daar heb je met elkaar uh, gedeeld interesses. En je kan niet zomaar naast iemand gaan zitten. Daar heb je helemaal geen gedeeld interesses mee. Dus dan zit je in, buiten je, je bobbel zit je te praten. En dat kan helemaal niet goed zijn. Kan het niet de bedoeling zijn dat je echt uh, nog nieuwe inter interesses erbij neemt? Ik bedoel, nee. Je hebt bepaalde interesses opgebouwd en daar moet je mee verder Gewoon een heerlijk muziekje opzetten in de auto. Uh, ja, dat zou wel misschien een goed idee. de muziek, Blocks, heet dat, en kook. Ja, ja, precies, nou, nou, dat kook zeg maar. Straks nog weer, uh, wie is de jarig en wat gebeurde er door de jaren heen op deze datum? En er uh, zijn altijd weer uh, leuke stukjes uh, geschiedenis. Al van die leuke weetjes, denk je, oh ja, kan ik wel vertellen op mijn verjaardag? Het zit even een dood momentje, we hebben even geen gedeeld interesse. Wat ik even een stukje geschiedenis erin gooien. Oh, doe ik ja, altijd Dat Visier. is eigenlijk veel leuker dan inderdaad uh, al die slappe verhalen op Facebook uh, zien... Nou, dat uh, weet ik weer een kartje die ik, weer ik zo lang springt. Ja, ik zie altijd van die mensen, die kijken dan tegen me aan zo van uh, best leuk. En dan ga ik er net even te lang over door. En dan zie je mensen verveeld kijken. Ja, nou weet ik het wel. Zullen we over iets anders hebben? Ja, nou, misschien moeten we dus laatst nog naar het ziekenhuis gaan. Oh, en hoe ging dat dan? Dan wordt het denk ik weer interessant. Ik weet niet wat dat ja, is. is gek, ja. Hè? Ja. ja, misschien ben ik ook een beetje een autist in dat soort dingen. Ik vind dat geschiedenis dan toch net even interessanter. Fries shit! En daarvoor heb ik uh, dit radioprogramma ook, omdat jullie ook van die frike shit uh, ja. leuk vinden. Goed, vertel. Ja. Ja, er is een... Uh, in Australië is, is er een stok oude onderzeeboot teruggevonden. Oh. Er waren 13 missies uh, voor nodig op de HMAS uh, A101. Nou ja, Hamas. Nou ja, op de zeebodem bij de Duke ah. of York Islands... ten oosten van Papua-Nieuw-Guinea. En, en het uh, voertuig is daar vergaan. Dus op 14 september 1914. En uh, er zaten 35 Australiërs en Britten aan boord. En uh, ja, de, de Australische Marine had voor het eerst dus nu zo'n duikboot uh, verloren. Maar uh, de boot nam toen deel aan de bezetting... van de zogenaamde Duits Nieuw-Guinea. Nou, het was wel een heel leuk detail. De boot is gevonden door de Nederlandse maatschappij Fugro. Okay. Ik ken die naam dus wel, hoor. Fugro. De... Ja, het is ja. een van de grootste bedrijven van Nederland. Dus. Ja. Ja. Ja. Maar, ja, ja. Maar goed. Hij lag ons dus op 300 meter diepte. Ja? En uh, de overheid heeft gezegd... dat de nabestaanden alsnog een bericht krijgen. En, maar er zijn nog geen concrete plannen... En... om de 55 meter lange hij werd in 1911 gebouwd en het staat op. Uh, Wacht even, echt een onderzee van 103 jaar oud? Oh, ja, zeker. Oké. Okay. Nou ja, ja. ja 100, 106 eigenlijk, hè? Okay. Want hij was in 1914 is dus hij toen uh, vergaan, zeg maar. Is er foto's van? Ik ben Ja, echt zijn een foto's. Naar, naar een ja, ja, ja. van. Ik, ik zal wel kijken. Ik zal wel even plaatsen op, uh, op onze Facebookpagina. Ik bedoel, ik weet dat er in, uh, of in Alkmaar woont uh, iemand die heeft ooit de eerste onderzeeboot gemaakt. Die heeft letterlijk twee booten op elkaar geplakt. Ja. En, uh, ik ben even zijn naam kwijt. Hij is later naar Engeland verhuisd. Um, uh, wie is het ook weer? Die heeft, zeg uh, maar, Cornelis Drebbel. Drebbel, klopt, ja, okay, die is even om de gemaakt. En uh, die gaat uiteindelijk naar Engeland gaan. Maar goed, ik weet, ja. Ja, dat was in 1578. Nog veel ouder. Ook een onderzeeër? <laughs> ja, Om... dat, dat was de eerste onderzeeër. Dat is het verhaal wat hij nu vertelt. Dat ja. was toch Jules Verne? Nee, nee, nee. nee. Dat, die heeft, <laughs> Jules Verne is nee, een schrijver. Die heeft een, broek, een boek erover geschreven. Ja, Jawel, Dat was ook een grapje. Ja. Maar het waar is wel: uh, Jules Verne heeft wel boeken geschreven die een beetje op barre waren gebaseerd. Hij heeft het echt uitgezocht. Op een gegeven moment gingen mensen naar de maan. Heeft hij het uitgezocht wat was de kortste route? Dat heeft hij echt wetenschappelijk bekeken. Dus dat is niet zomaar bedacht van: zo, nou, we gaan recht zo we gaan zo nee dat heeft ie echt naar gekeken van hoe zou je dan het beste naar de maan kunnen gaan gaaf hè ja dus het is dus niet zo waardoor mensen eh, met die fantasie zijn al die dingen uiteindelijk bewerkstelligd en waar geworden. En dat vind ik natuurlijk wel fantastisch. Ja, ja waarschijnlijk wel. He? Die inspireert ja. wel. Science fiction, dat zie je vaak in films... dat dan weer ja. terugkomt in de realiteit. Marcus, wat kan je daar naartoe voeren Als je toch aan het zoeken bent? Oh Naar ja, ik was, ik, ik was nog wat dingetjes erover aan het zoeken. Maar uh, nee, ik kon geen leuke extra feitjes uh, okay. laten uh, Maar ik ben toevoegen. benieuwd of ze misschien uh, vanwege deze boot... misschien wel een nieuwe film gaan maken. Net Titanic, maar dan nu... Uh, en nu met een andere titel. En dat ze dat over die onzeeboot gaan doen. Want ze kunnen misschien wel allerlei onderzoeken doen en zo. Ja. Want hoe, hoe het allemaal gegaan is. en uh, hoe, ligt, hoe ligt die erbij en zo. Wat ja. me wel raar lijkt is dat je dan als nabestaande... Dat je dan thuis zeg maar... En ja, ze zijn weg. Nou, in die tijd had je ook nog niet echt radiocommunicatie nee, en nee. dat soort dingen. Dus... Ja, die boot die was verdwenen. Maar niemand wist wat ermee gebeurd is. Was hij gezonken? Was hij, uh, ja, je kan ook uh, niet echt makkelijk onder water kijken toen. Nee. Nee, dus echt, hij is echt gewoon verdwenen. Ik bedoel, hij is nu pas gevonden. Dus. Ja, is... Maar um, ja, en misschien is hij wel gewoon weggevaren... en, en ligt hij ergens in, uh, in China... en uh, wonen die mensen tegenwoordig in China... of zijn hij daar gevangen la, worden, nee. Ja. ja voor, of, dat doen we doen altijd weer denken aan uh, Emilia Erhard. Pastelheden is daar een foto van opgedoken... Ze dachten dat ze op een eiland zat en dat ze daar dood zouden gaan. Uiteindelijk bleek dat er nog weer een foto tevoorschijn kwam... waar ze ergens in China of Japan op de, aan de kust zit... met haar uh, co En dan zou ze nog veel langer hebben geleefd. Ja, dat zijn ook van die dingetjes. Mystiek, complottheorie. Oh, het blijft tot een verbeelding spreken. Ja. Maar goed, een onderzeeboot van 103 jaar oud. Ik wist niet dat die bestond. Dat weten we nu weer wel. Goed, even, even ja, op mijn laatste plaatje voor. Na 9 uur, na 9 uur straks een stukje geschiedenis. Wat speelde en door de jaren heen? Op 23 december... Back You sang your swan song to the door. het laatste CD'tje, waar ook onder andere Wauw op staat, Back en Dear Life, uh, Color is een laatste single en uh, goed, zo blijft hij doorgaan, jarenlang al 25 jaar maakt hij muziek Goed. wat hebben we nog voor wetenswaardigheden, die had iets over de ruimte ja, uh, de eerste Amerikaanse astronaut die dus los door de ruimte heeft gezweefd in 1984 yeah. die is donderdag op 80-jarige leeftijd overleden Oh. Dus, uh, maar uh, ik, ik moet altijd dan een beetje denken... Van aan dat Crown uh, Control to Major Tom uh, idee. Hè? Ja? Van, uh, maar goed, hij was 80 jaar. En, uh... Ja, maar hij is, uh, in 1984 was hij de eerste me mens... die zonder bekabeling... volledig oh, los van okay. de ruimte zweefde. Ik vond het Ze wel... hebben blijkbaar toch nog even... Binnen kunnen halen. Ja. Weet je wel? ik vind dat. Dat is inderdaad je grootste nachtmerrie. Hè? Dat je. in zo'n pak wegzweeft en dat ja. je geen zuurstof meer hebt. Ja, precies. En, ik doe me denken aan Space dus, Odyssey 2001, daar ja. gebeurde dat in. Ja. Maar goed, in 1984 is dat. dat is best wel een beetje laat. Bij berichten dat dat in de jaren 60 al in de ruimte rond. Ja. En, en hij was een van de leden van de missie van de Space Shuttle. waar de speciale. Mant Maneuvering Unit werd uitgeprobeerd. Uitgepro Dat is een soort vliegende stoel waarmee je door de ruimte kan worden gevlogen. Oh, Oké. Okay. Nou, Leuk hè? Leuke weetjes allemaal. Straks in tweede gedeelte het Nog meer leuke weetjes. Spreken jullie zo. ZFM wens jullie allemaal fijne dagen.